11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De onderhandelingen in de formatie zijn voor deze week afgelopen. Vanochtend vroeg hebben VVD en PVDA weer gepraat. onder leiding van de informateurs Kamp en Bos. De onderhandelaars hebben daarna andere verplichtingen. PVDA-leider Samson. We spreken in goede sfeer verder. Maar ik kan helaas over de inhoud en het tempo eigenlijk niks zeggen. in het kader van die beroemde, befaamde, beruchte radiostilte. Maandag wordt er verder gepraat. Vanmiddag bezoeken de informateurs koningin Beatrix. Kamervoorzitter van Miltenburg noemde dat een beleefdheidsbezoek. Mensen die betrapt zijn op dronken rijden op een brommer... kunnen als straf niet langer een alcoholslot krijgen in de auto. Minister Schulz van Hagen heeft dat besloten. Volgens Schulz is een alcoholslot in de auto voor dronken brommerrijders bij nader inzien niet geschikt. In de praktijk gaat het vaak om jongeren die wel een autorijbewijs hebben, maar geen eigen auto. Het alcoholslot wordt dan ingebouwd in de auto van hun ouders. Sinds 1 december vorig jaar kregen zo'n 400 dronken brommerrijders een alcoholslot. Schulz schaft voor deze groep het slot met terugwerkende kracht af. De SPD schuift waarschijnlijk oud-minister van Financiën Peer Steinbrück... naar voren bij de Duitse parlementsverkiezingen volgend jaar. Volgens Duitse media wordt hij maandag gepresenteerd... als lijsttrekker van de Sociaaldemocraten... die het moet opnemen tegen bondskanselier Merkel. De nominatie stond eigenlijk gepland voor einde van het jaar. De huidige fractievoorzitter van de SPD, Frank-Walter Steinmeier... zou zich hebben teruggetrokken. Steinbrück was minister van Financiën in het eerste kabinet van Merkel... Sinds die tijd zit hij in de bondsdag. Hij wordt gezien als een liberaal en een pragmatisch politicus. Tijdens de verkiezingen in 2013 kiest Duitsland een nieuwe bondsdag. Die bepaalt vervolgens wie er bondskanselier wordt. Twee topmannen van het beveiligingsbedrijf G4S zijn opgestapt. Aanleiding is het tekort aan beveiligers rondom de Olympische Spelen in Londen. Het bedrijf had de klus onderschat. Daardoor waren er 3500 militairen nodig om de beveiliging op peil te brengen. De financiële schade loopt in de miljoenen. De baas van G4S, Nick Buckles, blijft wel op zijn post. De raad van toezicht vindt dat beter voor het bedrijf en zijn aandeelhouders. De raad zegt dat Buckles niet verantwoordelijk is voor de problemen. Het weerwisselen bewolkt, vooral aan de kust kans op een bui. Het wordt 17 graden. Vanavond neemt vooral in de noordwestelijke helft de bewolking toe en komt er een bui voor. Morgen wordt een grijze dag, met buien. Dus strekken trekken die buien naar het oosten en dan klaart het vanuit het westen op. ANWB Verkeersinformatie met één file. De brug op de A1 bij Muiden is even open geweest. En daarom loopt het nog even vast op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden, twee kilometer. Voor een ondernemer is geen enkele dag hetzelfde. Zo dacht u te gaan lunchen met een goede klant, maar heeft hij net afgebeld en heeft u tijd over. Geen probleem.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hoe smal kan Nederland zijn? Een verstandelijk beperkt jongetje moet vanuit zijn woonplaats Drunen... met een taxibusje naar een school worden gebracht die voor hem geschikt is. Nou, het vervoer van Drunen naar Tilburg, daar staat die school, wordt niet vergoed. Van Drunen naar een bos wel, maar er is weer geen geschikte school. Een zaak van Superman... Nee, dit keer niet. Die komt vandaag iemand te hulp met een bedrijfje aan huis. Drie maanden lang geen telefoon, televisie en internet. Dat werd wat al te gortig. En dan nog maar eens wat. Ons land raakt verdeeld in de Randstad en de rest. De provincies hangen er maar een beetje bij. En dat is ook terug te zien in de nieuwe Tweede Kamer. De provincie haalde 32 zetels minder... dan je op basis van het inwoneraantal zou verwachten. Kortom, de gids neemt het vandaag maar weer eens op voor de achtergestelde. Ik zeg voorwaarts... Zucht naar de de afgelopen twee weken kampte de Rabobank drie keer met technische problemen, waardoor internetbankieren onmogelijk werd. Alle grote banken overkomt dit wel eens met enige regelmaat, maar is er dan wel sprake van een technisch probleem? Zijn de banken niet gewoon het slachtoffer van een cyberaanval, waar ze liever over zwijgen? Aan de telefoon Ralf Monen, hij is directeur van informatiebeveiligingsbedrijf ITSX. Goedemorgen meneer Monen. Ik zei het al, meerdere banken hebben er last van. Wat denkt u? Is dat inderdaad een technisch euvel of zijn ze slachtoffer van internetcriminelen die achter onze bankgegevens aan zitten? Nou, het, het... Het zou ook zo kunnen zijn. Um, ja, banken zijn uh, wat terughoudend in het geven van dat soort informatie. In Nederland althans. En wat je in ieder geval ziet, is dat um, het in het buitenland absoluut voorkomt... dat uh, ja, <coughs> banken en andere bedrijven platgelegd worden... door uh, meestal Oost-Europese cybercriminelen um, ja, in ruil voor losgeld. Komt het veel voor? Ja. Waar komt het veel voor? Uh, nou, overal eigenlijk. Uh, als je... Um, uh, nu in Amerika kijkt de laatste paar weken... hebben we de Bank of America. Um, en uh, anderen hebben daar gewoon uh, op dit moment last van. Ja, die zijn, die zijn al de afgelopen week zijn ze geregeld uit de lucht. Nou ja, dat is bij de Rabo dus nu ook het geval. Ik kan niet, spe, ja, ik kan niet anders dan speculeren natuurlijk uh, in het geval van de Rabo. Maar het is, het is mogelijk. Het lijkt me wel van enorm belang om te, om te weten of een site gehackt is. Want het zijn mijn gegevens waar de criminelen op aanzien. Is er geen meldingsplicht voor bedrijven als ze gehackt worden? Uh, Komt eraan. Um, die meldingsplicht die gaat dit jaar nog gelden. Um, die gaat voor zover ik weet voor zes sectoren uh, gelden, waaronder ook de, de financiële sector. Um, maar eerlijk gezegd vind ik die meldingsplicht uh, nog lang niet ver genoeg gaan. Waarom? Nou ja, kijk, het maakt natuurlijk voor mij als consument helemaal niet zoveel uit of een cybercrimineel mijn gegevens heeft als hij bol.com hackt of dat hij een bank of een, uh, een, een telecomprovider hekt. In het ene geval is er wel meldingsplicht, in het andere geval niet. Dus telecombedrijven die vallen eronder, banken vallen eronder, maar... De overheid ook, ja. Bedrijven waar je gegevens achterlaat omdat je wel wat wil aankopen, dat niet? Nee, nee, nee, die vallen daar niet onder, nee. De Telegraaf schrijft vandaag dat Nederland een soort proeftuin is voor cybercriminelen uit het Oostblok en China. Klopt dat? Nou... Ja, daar zijn geen aanwijzingen voor, voor zover ik weet. Ik denk dat dat uh, gewoon een beetje een uh, telegraafkop is. Ja, dat is gewoon, daar zijn geen aanwijzingen voor dat het echt een proeftuin is. Kijk, het is absoluut een probleem. He, laten we dat voorop stellen. Um, maar de berichten uit Engeland, Duitsland, Amerika, uh, andere Europese landen... Ja, die, die zijn uh, gelijksoortig uh, in aard uh, als uh, die wij hier in Nederland de afgelopen tijd hebben gehad met het Dorivel virus en de varianten daarop. Maar wij hebben natuurlijk wel een ongelooflijke dekkingsgraad hè, hier in Nederland wat internet betreft. En we hebben ook snel internet. Ja, ja dat is waar. Hè. En dat, uh, dat, uh, dat betekent dat wij uh, nogal snel dit soort dingen hebben. Hè. Dus uh, ook dat het vrij snel hier gedetecteerd wordt. En dat het ook in, als het gebeurt gelijk ook best wel veel mensen raakt. Um, ja, dat komt gewoon inderdaad door de hoge doordringingsgraad van uh, snel internet, breedband internet, Maar ja, dat, dat, dat, is, uh, dat is dan de enige verklaring die ik dan kan bedenken dat het in Nederland wat verder uit de hand zou lopen dan in andere landen. Maar, en zou het ook ja. kunnen gebeuren omdat we toch wel veel gebruik maken van social media tegenwoordig? Uh, ja, dat, dat is zeker ook zo. Kijk, uh, nogmaals, uh, we hebben natuurlijk een, een vrij groot uh, dekkingsgraad. En dat betekent dat uh, veel mensen op Twitter en, uh, en op Facebook zitten. Um, en ja, daar gebeuren ook uh, heel veel uh, vreemde en nare dingen met die appjes die allerlei dingen doorsturen naar bedrijven waarvan je zeker niet weet dat die ook veilig zijn. Hè? Dus het kan ook best zomaar zijn dat je gegevens via zo'n appje uh, uiteindelijk bij zo'n cybercrimineel terechtkomen en daar zijn zelfs al best wel veel gevallen van bekend. Wat leuk, u noemt het apje. U helpt uh, bedrijven die zich uh, ja, uh, niet bewust zijn van cyberaanvallen en die dan dan toch in één keer achterkomen. Wat kunt u zoals doen dan? Um, nou kijk, sowieso uh, is het heel belangrijk om van tevoren al een, een enige strategie in gedachten te hebben voor als je gehackt wordt. Um, wat je hebt gezien in de laatste gevallen van de laatste tijd, bijvoorbeeld bij Diginotar is dat er eigenlijk uh, heel slecht of pas veel te laat op gereageerd wordt. Um, de, de ernst wordt onderschat. Um, en het is vaak nog zelfs zo dat men niet de capaciteit in huis heeft... om daar zelf een goed onderzoek naar te doen. Dus ja, daar moeten dus externe bedrijven worden ingehuurd. Daar gaat tijd overheen. De bedrijven die er zijn, die zijn vaak uh, redelijk overwerkt. Hè? Dus uh, op dit moment uh, bij Fox hoef je nu op dit moment... Ja, die, die, die zitten gewoon vol... Um, en ja, wij merken het zelf ook. Uh, De put wordt, wordt pas gedempt op het moment dat het kalaf al is. Ja, ja, ja, meestal wel. Hè. En, uh, en je kijk, zou er een hek op moeten zetten? Of nou, er, er, staan op. er staan wel hekken. Maar die zijn uh, enigszins defect hier en daar met een gat in de achterdeur en uh, ja, daar ontsnappen dan toch weer uh, dingen doorheen. Dus ja, het, het blijft lastig. Um, je moet de basismaatregelen doen, hè, dus antivirus, het to-date houden van je systeem, niet met verouderde software werken. Dat, dat zijn echt basisdingen. Nou, die ontbreken in veel gevallen al. Ook bij bedrijven? Oh, ja, zeker. Ik bedoel, ik kan me absoluut. voorstellen dat dat thuis op je computer ontbreekt, maar bij bedrijven? Ja, nee zeker, absoluut. Heel vaak bij bedrijven zelfs. Kijk, bijvoorbeeld iets als een internetbrowser. Veel mensen gebruiken Internet Explorer. En we zijn inmiddels al bij versie 9 of uh, nog uh, nieuwer. En uh, ja, als je dan ziet dat er bedrijven zijn die nog met versie 6 werken, uh, die dus vol met beveiligingsgaten zit, ja, dan is het toch niet verrassend dat daar uh, dingen gaan gebeuren. We zitten hier met versie 4 geloof ik. Nou, kijk, dat bedoel ik. Is er uh, tegen... Maar kijk, je hebt nieuwe virussen natuurlijk... die uh, ploppen in één keer op en die zijn er. en Er is natuurlijk geen kruid tegen, te... tegen gewassen. Nee, dat klopt. Kijk, die uh, antivirussoftware... Die, uh, die kan alleen maar herkennen wat die, wat die daadwerkelijk kent. En als er een nieuwe variant van een virus verschijnt... dan moeten de antivirusbedrijven dat weer in hun, ja, in hun updates meenemen... Um, dus het is ook betrekkelijk makkelijk voor een cybercrimineel... om die antivirussoftware te omzeilen. Simpel, door een kleine wijziging aan te brengen in het bestaande virus. En dan wordt die niet meer herkend. Nee, en dan moet dat virusprogramma weer herschreven worden. Ja, dat klopt. En geüpdate, dat moeten we doen, en blijven updaten. Nou, en een en beetje detecteren, blijven hè, Er zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden om, om, om zo'n aanval te detecteren... Hè, met wat we noemen een intrusion detection systeem... waarbij je dus gewoon gekeken wordt naar het netwerkverkeer. En als daar verdachte dingen gebeuren, dat er een alarm afgaat... Dat, dat is mogelijk. Ralf Monen, directeur van informatiebeveiligingsbedrijf ITSX. We zijn weer up-to-date. Dank je wel. Kinderen in het speciaal onderwijs worden de dupe van de bezuinigingen op het leerlingenvervoer. Ze krijgen soms niet het onderwijs dat het best bij ze past... omdat de kosten voor het vervoer niet betaald worden. Jan Peels, goedemorgen. Jij ging op stap met Thomas en zijn vader. Wat is zo'n verhaal? Ja, Thomas komt uit het Brabantse Drunen en uh, kan daardoor uh, niet zijn VMBO-diploma, uh, niet dat hij uit Drunen komt trouwens, maar door, de, door die bezuinigingen. Terwijl hij daar wel eigenlijk toe in staat is. Want in plaats van naar een geschikte school in Tilburg, 25 kilometer van zijn huis, moet hij naar een school met een uh, lager niveau in Den bos. En die school die ligt 9 kilometer dichterbij. Nou, ik wacht uh, Thomas en het busje waar hij mee thuisgebracht op, wordt uh, samen op met zijn vader. Thomas, Hoi, hey. jongen. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Thomas. Is het goed gegaan, jongen? Ja. Bedankt, hè. Tot, tot de morgen, morgen keer. Thomas. Dag, iets? Tot morgen. En zo komt Thomas vandaag uit Den Bosch vandaan, dus, hè? Ja. Hoe was het op school? Leuk. Ja? Wat heb je gedaan? Uh, gym, wiskunde en een beetje over boosje en zo wordt op bepaalde manieren. Hij wordt vandaag opgewacht door je vader. Dat is ook niet altijd. Nee. nee hè? Vandaag keert keertje wel, jongen. Nee? Ja. We lopen naar binnen. Thomas uh, moet even wat gaan eten, denk ik, hè? Ja. Ik pak hem even een bij. Ja, dan nou kom je uit een bos vandaan, Maar eigenlijk had je zo dus in Tilburg op school moeten zitten, hè? Ja. Hoe zit dat volgens jou? Het vervoer ging niet door. Waarom niet? Vanwege de bezuiniging. Zo is het inderdaad. Terwijl eigenlijk vader is er ook bij. De ja. school in Tilburg, beter geschikt is ja. voor Thomas, hè? Ja, dan kun je een ander soort opleidingen. komt een diploma halen en alles. En ja, dat gaat nou niet. Dus ja, ja we vinden het denk ik een beetje ja, jammer voor Thomas. Jammer? Nou, Thomas is te dup uh, uh, dat je geen leerlingenvervoer krijgt, hè? J jij bent slim genoeg om een uh, goede diploma te halen, dus. Ja. Maar dat gaat nou niet lukken? Nee, het vervoer niet, door, dus dat gaat niet lukken. Waarom zit je eigenlijk op de metielsel, Thomas? Ja, want ik heb deze drie. En dat is? Minder motoriek en kracht. Spieren zijn niet zo sterk, ja. hè? En dan heb je op de, school, op de metielschool, daar gaat het wel goed. Ja, daar heb ik ook meer extra ondersteuning. U bent op een hoorzitting geweest van de gemeente om het nog voor elkaar te krijgen. Ja, dat is dus niet gelukt. Hoe zat u daar dan? Ja, ik, ik was wel poos, want ja, Thomas heeft de mogelijkheid om te leren. En hij wordt alleen maar doorgestraft door de gemeente... Want ja, iedereen stond daar natuurlijk wel achter Thomas. Ik vind het wel heel jammer. Maar met het diploma kan ik verder komen dan met het certificaat. Dit, dit slag gewoon nergens op. Kijk, die jongen heeft meer mogelijkheden. En hij wordt gewoon beperkt nou, Omdat, ja, ze zeggen gewoon, dit is eh, ja, het geld dat er is. En mee krijg je niet. Klaar. Want u bent bij de gemeente geweest en die zeggen gewoon, ja, dit zijn de regels. Ja, ja, dat zeggen ze gewoon. Klaar. Er zijn dus op dit moment gewoon meerdere kinderen die, uh, die uh, naar een andere school gedwongen worden op basis van inderdaad bezuinigingen binnen gemeenten. gemeente. Ja, Bart Waaiers is van de Mintielschool in Tilburg, de school waar Thomas eigenlijk het liefste naartoe had gewild. Want dit is een hoger niveau dan waar hij nu op zit. Dat betekent nogal wat voor die jongen. Dat betekent inderdaad nogal uh, wat. Hij had hier dus een, een volwaardig diploma kunnen, kunnen halen. Uh, met als gevolg dat ook dus zijn verdere maatschappelijke carrière uh, beter zou, uh, zou zijn. Nu zal hij waarschijnlijk beperkt gaan, uh, gaan worden. Ook uh, naar de toekomst uh, toe. Dus hij heeft het al moeilijk hè, met, met zijn spierziekte... Een moeilijke toekomst en nu wordt hij daar ook nog in beperkt? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is het gevolg van, uh, van de, de bezuinigingen... die de gemeentes op dit moment uh, opleggen uh, aan het leerlingvervoer. Dan nou gaat het in dit geval om de gemeente Heusden. U heeft natuurlijk te maken op uw school met heel veel verschillende gemeentes. Geldt overal dezelfde strenge regel? Nee, niet overal geldt uh, dezelfde strenge regel. Het is, per gemeente is dat uh, verschillend. Elke gemeente is daar vrij om inderdaad zijn bepalingen te, te, te maken. Dus je krijgt een enorme willekeur in, in Nederland. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, er zijn hier dus ook kinderen die van veel verder komen die wel mogen komen naar uw school. Ja, dat klopt. Er zijn kinderen die van veel verder komen en die inderdaad naar onze school toe komen. En die, die wel gebruik kunnen maken van de vervoersregeling. Dat is natuurlijk een enorm slechte, slechte zaak. Uh, je hebt, vind ik, uh, nog steeds vrijheid van, uh, van onderwijs. En je moet die beste onderwijsvoorziening kiezen die het beste bij jouw kind aansluit. En dat deze kinderen door hun beperking uh, aangewezen zijn op aangepaste uh, vervoer... ...maakt natuurlijk extra triest. Dus je wordt in dit geval dubbel gepakt. Er zijn ook andere voorbeelden, hè? Ja, op dit moment speelden er vier voorbeelden, vergelijkbare voorbeelden hier. Uh, waarbij uh, andere ouders hebben gezegd van, nou, we gaan zelf halen en, uh, en brengen naar de school toe. Nou, Dat houdt voor twee ouders in dat ze letterlijk een baan hebben moeten opzeggen... om uh, dagelijks uh, te gaan halen. Om een halen, kind nee. te kunnen halen en brengen. Ja. ja. Terwijl dat eigenlijk met, de, met, met, met die busjes had gemoeten. Ja. Dat is, maar goed, dat zijn dus maatschappelijke keuzes, zoals dat letterlijk heet. En natuurlijk, de gemeenten zijn daar, zijn daar vrij in. Ja, natuurlijk, als ouder wil je dat niet anders. Maar het is natuurlijk heel raar dat je je baan moet opzeggen... om je kind naar school te kunnen brengen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Dus dan die worden gedwongen voor een, ja, voor een bepaalde keuze. Ja, dat is natuurlijk ontzettend raar. Maar ja, het is niet anders. Het is wat de gemeente mag bepalen. En dus je krijgt een enorme willekeur in, in, in heel Nederland. En hoe kijkt u daar als school tegenaan? Uh, ik vind het een enorm trieste uh, ontwikkeling wat er nu uh, plaats gaat uh, vinden. Dus als je in een arme gemeente woont, wordt je bijna eigenlijk verplicht om te gaan uh, verhuizen naar een rijkere gemeente. Dat hebben we in het verleden ook al uh, een paar keer gehad: dat ouders inderdaad echt verhuisd uh, zijn omwille uh, van een van schoolplaatsing. Mm. Ja, ook dat ken ik uit de uh, gemeente. Mijn geschiedenis hier. En dat alleen omdat de gemeente niet het busje wil betalen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, zo simpel is het. Bart Waiers, hij is adjunct-directeur van de Metielschool in Tilburg. Jan, ik neem aan dat je ook nog de gemeente Heusden... een reactie hebt gevraagd, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ja, daar willen ze dan weer niet... op het specifieke probleem van uh, Thomas ingaan. Wel kreeg ik uh, schriftelijk te horen... dat ze de regels het afgelopen jaar strikter zijn gaan toepassen. En daar zijn dan die bezuinigingen, bezuinigingen nog ineens uh, overheen gekomen. Verder uh, dat de gemeente niet uitgaat van wat het kind niet kan, maar ja, dat ze juist zouden kijken naar wat het kind wel kan. Ja, Een beetje in tegenspraak met wat ik net gehoord heb. En ook werd ik verwezen uh, naar uh, de verordening op hun site. Daarin staat dat de kinderen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school worden vervoerd. Maar ja, of die school dan weer het beste aansluit bij de mogelijkheden van dat kind, dat staat dan weer niet in die verordening. Wel dat er een commissie dat bepaalt. Hoe dan ook, uh, je hebt het gehoord, hè? Thomas voelt zich de dupe. Zullen we met uh, z'n tweeën afspreken dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is? Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat, dat, dat er uiteindelijk toch nog iets uitkomt voor Thomas. Dat hij toch dat diploma kan halen natuurlijk. Verslaggeven Jan Peels. Diana Birch bezinkt Valentino. That I would. I kept looking out my window, hoping one day you would come. Going every shade of blue under that California sun. Oh, oh, oh, oh, oh Valentino. Oh oh oh, oh, oh, oh, my tears don't show, but oh, honey, they flow. een cd gemaakt in 2008 en die heette Valentines Day en daar kan het natuurlijk het nummer Valentino niet op ontbreken. Diana Birch. De Gets. De heer zit bij me en ze schreef en tekende een stripboek over de wetenschap. Mevrouw de heer, goedemorgen. Wat hoorden we net? Wat is dat? Ik, ik vind het ontzettend leuk dat jullie dat erbij hebben gedaan. Dat is uh, het soundtrackje van een geanimeerde cover van mijn boek. Mijn broer is animator en die heeft voor mij uh, de machine... die op de voorkant van mijn boek staat uh, geanimeerd. En die staat op mijn site ook. En misschien kunnen we die, die machine even beschrijven. Dat is een soort trechter, um, bovenop een doos. En die doos die heeft een... Een soort telex, dat rolt. En daar staat dan wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, astronomie. Daar gaat dat boek allemaal over. Ja. Quantummechanica, nota bene. Dat ja. zijn nogal wat begrippen. En er zit ook dan een bak aan de voorkant van die doos... met Newton's appel erin, of appel, wat is het? De appels, ja. Gewoon de, de, de, de appel. appel ja. En dan wat reageerbuisjes aan de rechterkant. En nog een meter om het geluid uh, te registreren. En er komt een bak uit, net als bij een, een printer. Dat zit dan in uw hoofd. U denkt, dat boek moet deze tekening op de voorkant hebben. Ja, een cover is altijd heel lastig. Want je wil in één beeld uh, iets schetsen... Van, waardoor de lezer kan zien uh, van, uh, oh, daar gaat het over. En dit boek zit zo chockvol met... Wetenschappen en ik uh, dacht, maar ook met persoonlijke dingen. Dus het is een machine geworden waar aan de ene kant uh, ik en mijn man ingaan met onze potloden en onze kleurgerij. En aan de andere kant komen daar dan strippagina's uit uh, waarin wij bezig zijn met uh, wetenschappen. En dat is in het kort natuurlijk ook het proces wat we door hebben gemaakt. En uw man en u die komen dan ook op elke pagina ongeveer voor. En die begeleiden de wetenschappers of het verhaal. En maken dan uh, leuke, grappige, vervelende stekelige, irritante opmerkingen, vooral de vrouw, vooral hier. Nou, bedankt. in het boek Wetenschappen in Beeld. En daarin beschrijft u dus de harde uh, geschiedenis, de harde wetenschappen, de wiskunde, de sterrenkunde, de natuurkunde. In dat boek staat vol informatie. Hoe weet u dat allemaal? Um, ik, ik heb heel veel uh, gewoon erover gelezen. We hebben een aantal overzichtboeken in huis. En ik uh, haal een heleboel van internet. Wikipedia. Maar dat klopt niet altijd. Dat nee, je. dat klopt niet altijd. Dus ik lees altijd zoveel mogelijk en dan gewoon teg dingen tegenlezen. En als ik iets lees waarvan ik vermoed van nou, dat zou wel eens anders kunnen zitten. Gewoon nog even extra zoeken om te kijken van wat uh, wordt er op andere plekken over gezegd. En als het me te dodgy is, dan uh, gewoon uh, eruit laten. Want, uh, ja. En wat misschien uh, mensen nog niet weten, is dat het echt van voort tot achter een stripboek is. Ja. Waarom is het een stripboek? Ah, ik ben stripmaker, dus ik wil overal strips anders. van maken. Ik kan niet anders. Nee, ik ben zelf... Ik ben, uh, ja, al sinds mijn schooltijd merk ik dat ik uh, dingen veel beter opneem... als er een plaatje bij zit. En ik vind de strip een fantastisch medium. Niet alleen om, om verhalen te lezen, maar ook voor doorgeven van informatie. Ik ben zelf opgegroeid met Van Nul Tot Nu. Ik dus, uh, denk de meeste mensen van mijn generatie en daaronder wel. Dat was een televisieserie. Nee, dat is een stripboekenreeks... Een ja. Oh, die stond in, in mijn jeugd in de Donald Duck en werd vervolgens in oh. een album uitgegeven. Ja. En die ik, er... ik niet lees. Donald Duck. <laughs> Deze is de andere. andere ja, de jaren tachtig was dat. Maar die Donald Duck wordt al gelezen sinds 1922. <laughs> is, is, is dat boek bedoeld voor kinderen of, of, of liever uh, jongeren? Um, ik. Het is, nee, het is voor, voor mensen vanaf een jaar of veertien denk ik, twaalf, veertien. Maar ik heb het niet echt geschreven met het idee van ik ga nou een boek voor scholieren schrijven. Ik heb het gemaakt vanuit mezelf, vanuit mijn eigen interesse, vanuit mijn eigen drang om uh, ja, informatie op een leuke manier aan te bieden. En ik heb bij alles gedacht van ja, ik het moet, het moet, het moet, het moet het zo weergeven dat ik het zelf begrijp en dat ik het zelf leuk vind. En dan hopelijk vinden anderen het ook leuk. Dus iedereen kan het lezen. En het is een soort naslagwerk. Hè? Want ik heb hier ja. de poster van het boek. Ik loop even naar de camera. Dan beschrijft u even wat er op die poster staat. Dit is de, de poster van de genetica. Dat is een spread uit het boek. En daar camera, heb ik de, de ontwikkeling van de genetica... Uh, in, in, op weer willen geven aan de hand van één grote DNA-streng... en dan uh, alles vanaf, uh, vanaf Mendel, die bezig was met zijn uh, erteplantjes... Uh, tot aan het huidige klonen uh, weergegeven. Weer mensen die thuis meekijken of dit later nog een keer terugzien op uh, de die zien dan precies hoe dat boek ongeveer getekend is. En dan staat u erbij, en dan, uh, althans, uw stripfiguurtje en uw alter ego. DNA ziet er in het echt ongeveer zo uit. Het bestaat uit twee ruggengaten van suiker- en fosfaatmoleculen... verbonden door vier verschillende bazen. En dan komt het toch een verhaal? <laughs> ja, ja, het is... Het is uh... Zeker voor genetica, is natuurlijk. Dat was best wel pittig ook. Omdat het zo uh, uh, ja, in het minuscule zit. Ik heb daar toen zelf ook een stripboek over gelezen. Van de, de Comics Guide to Genetics. Dat wat nog veel pittiger was dan mijn eigen boek. Veel dieper ging. En dus dat, uh, moest ik echt, dan moet je heel erg inzoomen en proberen echt alle details goed te snappen. En vervolgens weer uit te zoomen om die uh, op een makkelijke manier door te geven maar aan de Maar er komen laser. ook persoonlijke kwesties aan de orde. Hè? Bijvoorbeeld de DNA-test die uw man ook striptekenaar liet uitvoeren bij een bedrijf in Amerika. Ja. Waarom dan? Uh, nou, we... Uh, mijn man heeft vorig jaar een hartinfarct gehad. Heel onverwacht en heel jong. En uh, er zijn altijd wel gezondheidskwesties uh, gaande. Dus het was voor ons eigenlijk een hele logische stap... om dan uh, maar eens even te onderzoeken... van hoe, uh, hoe, hoe, de, hoe de bouwkaart eruit zag, uh, ja. genetisch gezien. Of er nog uh, allerlei dingen speelden waar we ons niet bewust van waren. Dat lijkt me vreselijk eng. Ja, dat, dat hoor ik meer. En we hebben dat zelf helemaal niet zo ervaren. Het is meer van, ja, als je, een, als je in een huis woont... Uh, wil je dan de bouwtechnische tekening zien, ja en of nee? waarom wil je dit dan kwijt in het verhaal, in het boek? Omdat het het persoonlijk maakt. En omdat die technologie echt uh, heel de laatste jaren echt zo enorm opgeschoten is. Want we, we, ze hebben ook we zijn ook geabonneerd op het tijdschrift uh, Wetenschap in beeld. Wetenschap in beeld. Ja. Niet te verwarren met mijn boek Wetenschap. In beeld. En daar stond een artikel in, waarin, waarin gezegd werd van nou, over een paar jaar wordt ook voor het publiek beschikbaar die DNA-testen. En toen had mijn man zoiets van nou, dat hebben ze mis, want dat is al lang beschikbaar. En toen hadden ze zoiets van nou, laten we het eens even doen. En je kan dat inderdaad, voor uh, nou, 200 dollar kan je in Californië een kit uh, laten opsturen en dat laten onderzoeken. En deugt die verder? Ja. Tot onze verbazing viel het allemaal erg mee, de verborgen gebreken. En er kwam in zijn familie van moederskant Alzheimer voor. En dat was eigenlijk onze voornaamste zorg. Van nou ja, In hoeverre zit dat, er al, zit dat er ook in? Maar tot onze verbazing was dat, had hij daar juist minder kans op. Niet geen kans, want het, het DNA-test gaat altijd over percentages. Dus van zijn vaderskant heeft hij gewoon dat meegekregen, gelukkig. Zoals gezegd, u gaat een vogel vlucht langs de wetenschappen en hun geschiedenis... en stopt dan ook nog allerlei ethische vragen en keuzes in uw boek. En daarvoor eh, zijn er niet alter ego's eh, deels verantwoordelijk. De discussie over geloof versus wetenschap, eh, die komt er ook in voor, bijvoorbeeld... Dat was vast wel interessant, want u bent zelf afgestudeerd theoloog, toch? Ja, hij ja, komt uit een vreselijke uh, domineesfamilie. Niet als in een vreselijke familie, maar vreselijk dominees. Ja. <laughs> dus ik ben er helemaal opgegroeid in de theologie. En uh, ik, ik heb mezelf ook afgestudeerd op het, uh, op het onderwerp geloof en wetenschap. Dus dat, daar, daar moest ik wel even iets over zeggen, vond ik. Want ik, uh, de, de relatie tussen die twee is, uh, zacht gezegd, uh, niet zo soepeltjes verlopen de afgelopen 400 jaar. Dus, uh, nou heb ik uit mijn boekencoast, heb ik meegenomen Bill Bryson, een kleine geschiedenis van bijna alles. Daar staat er ook echt alles in over de wetenschappen. Ja. Ja, en, nou... en dat, dat zijn 630, 40 pagina's, hartstikke dik, veel woorden. En dat van u, 200 pagina's, maar heel weinig woorden. Ja, voor, hoewel voor een strip weer ontzettend veel woorden hoor. Ik denk dat, dat, dat de striplezers die, die zeggen wel eens van uh, je moet het meer in plaatjes proberen uit te drukken. Maar ik las bijvoorbeeld over de kwantummechanica, ik begreep het onmiddellijk. Echt waar? Nou, fantastisch. Dat is goed nieuws. Hartelijk dank. Striptekenaar Margrete Heer over haar stripboek Wetenschappen in beeld. Feest of treun is op de Parijse Autosalon. En al maanden geen tv, internet en telefoon. Terwijl je toch de volle met betaalt voor je abonnement. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. De overname van Netcar is praktisch rond. Volgens bronnen worden volgende week waarschijnlijk de contracten getekend. In juli sloten het Japanse Mitsubishi en VDL een principeakkoord... over de verkoop van het Limburgse Netcar. VDL wil in Born minis gaan produceren voor BMW. Door de overname gaat er geen werkgelegenheid verloren.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 En mensen die betrapt zijn op dronken rijden op een brommer... kunnen als straf niet langer een alcoholslot krijgen voor in de auto. Minister Schultz-Van Hagen heeft dat besloten, omdat het niet werkt, die regel. Jonge brommerrijders hebben vaak wel een rijbewijs, maar geen eigen auto. En het alcoholslot wordt dan in de auto van de ouders gemonteerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. De provincie telt niet meer mee in de Tweede Kamer. Deze vaststelling van Marcel Meuren, Meuring is onderwerp van debat rond tien over half twaalf. Na RESPECT. Tuurlijk. Ik moet altijd weer denken aan die film van de Blues Brothers... waarin uh, Aretha dit zingt in de snackbar. Prachtig, leuk. Maar dan is dat een totaal andere versie. R-E-S-P-E-C-T, respect. VARA, Radio 1, de gids.fm, Superman. Heel terp, heeft al bijna drie maanden gigantisch grote problemen met KPN. Geen tv, geen internet, geen telefoon. En dat voor iemand met een bedrijf aan huis. Dus hij heeft gebeld, heeft gemeld, heeft gebeden, heeft gesmeekt. Maar niets hielp. Hij mailde Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Dalfse, Overijssel, vlakbij Zwolle. We hebben een mail ontvangen van meneer Terpstra. Meneer Terpstra, wanneer begint de misère? De misère begint vlak na mijn zomervakantie in eind juni... als ik besluit over te gaan tot een alles-in-één pakket van KPN. Een zakelijk pakket waarin ik dus tv, mail, internet en telefoon verenig. 9 augustus zou de monteur langskomen om het geheel feestelijk en ook nog gratis te installeren. Ja, er was eerst al een andere afspraak trouwens gemaakt met een monteur... maar die, dat bleek allemaal niet te kunnen omdat de, naam, de naamstelling fout was. Namelijk? Trepstra in plaats van Terpstra. U vraagt iets aan op de naam van Terpstra. Ja. Het woord verwerkt als Trepstra ja. en kan daardoor niet behandeld worden. Nee, dus dan betekent dat de opdracht geannuleerd wordt. Een nieuwe opdracht wordt uitgezet. Nou, en dan, dan begint er een verhaal waarvan ik nog steeds denk, hoe kan het? Er verschijnt hier een monteur, hè, wel op de tweede afgesproken datum, ook op tijd. Alleen hij meldt dat hij eerst bij de buren is geweest... dat hij ook de naam van de buurvrouw heeft in zijn opdracht... maar dat hij daar terug is gestuurd. Hoe KPN het voor elkaar krijgt om, terwijl ik een opdracht geef... de, de, de naam en nummers van de buren erop te krijgen... Maar uh, oké, okay, monteur weg, uh, internetaansluiting weg, uh, tv-storing... Um, een hele riedel van ellende. Nou, dan begint het feest pas echt. Oh man, u krijgt er van het KPM bericht dat u is gekozen... om geen gebruik te maken van de monteur? Ja, dat is diverse malen gebeurd. Dus ik maak gebruik van een aanbieding... waarbij een gratis installatie door een monteur aan de orde is. En ik krijg voortdurend bevestiging dat ik ervoor kies... om geen gebruik te maken van een monteur. Dan krijg je op een gegeven moment een bericht van KPN uh, over een abonnement PC-veilig uh, personal computer. Ja. Ik kijk hier op uw kantoor, daar staat een Apple. Ja. Wat je ook doet, dat is geen PC. Nee, dus ik ga bellen met KPN en ik krijg te horen... Goh meneer, ik zeg ik heb dat niet gevraagd, ik heb het niet besteld, ik wil het niet en ik ga het niet gebruiken. Geen probleem meneer, cancelen we dat uit de opdracht. Nou, mooi dacht ik totdat ik mijn eerste rekening kreeg, waarbij het eh, drie keer in rekening werd gebracht. PC. PC. Ik heb helemaal geen PC. Oh, super, hey. Welkom bij KPN. Wij helpen u graag. Voor het verbeteren van onze dienstverlening kan dit gesprek worden opgenomen. Voor technische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het installeren en activeren, toets 1. Wegens ons overweldigend aanbod kunnen wij u minder goed van dienst zijn. Blijft u aan de lijn als u een medewerker wilt spreken. Onze excuses voor het ongemak. Tot onze spijt zijn onze medewerkers in gesprek. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. We gaan je bellen met de KPN Helpdesk. Wat ja. gebeurt er dan? Nou, ten eerste word je iedere keer geconfronteerd met een wachttijd van meer dan een half uur. Dan krijg je iemand aan de lijn en die kan je niet helpen en die zegt ik verbind je door. Dus dan krijg je een muziekje, nog een muziekje en dan word je eruit gegooid. Dus wat doe je? Je, je hebt weer na al die wachttijd contact met iemand van KPN. En het eerste wat ik zeg, één ding vriend, je gaat me niet zomaar doorverbinden. Dit is mijn naam, dit is mijn nummer, dus als je me weer doorverbindt en het gaat niet goed, bel je me dan terug. Natuurlijk meneer. Nou je wil het niet geloven, zes keren brei doorverbonden, zes keren brei niet teruggebeld. Zes keer... Welkom bij KPN Zakelijk. Kunt u daar de uh, correspondentie een beetje zien? Het bellen? Ja, u staat hier ook twee keer erin. Internet weg, telefoon weg, dan weer dit, dan weer dat. Uh, gratis monteur, nooit gekregen. Elke keer weer bevestiging dat er een betaalde monteur komt. Ja, oké, okay, zoveel informatie zie ik niet 1, 2, 3, maar, maar dat wat... geloof ik wel. Ja, wat gaat u hier aan doen? Um. Er is een enorme schade. De bedrijfsvoering komt erop neer dat via het internet... leerlingen begeleid worden. Ja. Of meer mensen die van het ene beroep overgaan naar het andere beroep... daar ondersteuning bij nodig hebben. Ja, het ja. Internet heeft de tijden uitgelegen. En, en de, maar ondertussen bent u wel op een andere manier aangesloten, neem ik aan. Nee. Um, want... Het KPM Business Centrum in Zwolle is bezocht... Ja. Daar is een bepaalde opdracht voor een bepaald pakket gegeven. onder de naam van Terpstra. Dat wordt door jullie op naam van Terpstra gezet. Ja. Uh, dan wordt daarover gebeld. Ja, want dat is in eerste instantie gewoon fout ingevoerd. En dat moet er dan, betekent dat er gewoon opnieuw u erin gezet moet worden met de juiste gegevens. En dan wordt bij een buurvrouw bezorgd? Eerst stond op de verkeerde naam en ja. daarna wordt het op het verkeerde huisnummer bezorgd. Dan wordt er een, een pakket uh, gevraagd geschikt voor de Apple. Dan wordt er een pakket afgeleverd geschikt voor de PC... die niet op de Apple werkt. 35 jaar klant. Ja. Nog nooit één cent te weinig en te laat betaald. Mm -hmm. Dat kan nog niet, toch? Dat het zoveel, dat het allemaal dus op hetzelfde adres... Nou ja, ook nog niet eens op hetzelfde adres, want dat gaat ook nog volgens fout. Ja, ik kan er niet verder niks mee doen. Ik ben van de storingsdienst. Kunt u niet zien wat er aan de hand is dan? Ik ben bang dat als ik hier een bepaalde mening ook over zou geven. Of aan geven waar het precies fout gaat, dat ik dan misschien toch wel bedrijfsgeheimen prijsgeef. prijs geef. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet u mij begrijpen dat ik hier niet zomaar een antwoord op ga geven. Doe nou eens een eerlijke, zuivere gooi wat uw schade is. Kijk, ik, ik weet nooit wie niet gebeld heeft. Maar ik weet wel, een klant die belt en die hoort het nummer doet het niet... die denkt of meneer Terpstra is binnen, of hij is meegekapt, hij is failliet. Maar die denkt niet, er is iets met KPN, laat ik over anderhalve maand nog een keer bellen. Maar doe eens een eerlijke schatting. Ik schat tussen de 25.000 en 35.000 euro. Pardon? Ja, aan gemiste omzet. Waarom gaat u niet weg bij KPN? Mijn zakelijke mail zit bij KPN. En ik kan natuurlijk al mijn klanten wel een mailtje sturen. Maar die klanten die dat niet doorvoeren of niet goed genoeg doorvoeren... die verlies ik absoluut. Die vinden me nooit weer. Hoe voelt het dat je zo behandeld wordt? Uh, dan word je op een gegeven moment heel erg boos. Maar het is vooral enorm vervreemdend. Dit kan gewoon niet waar zijn. Het is allemaal waar. En Superman heeft contact gehad met het KPN-hoofdkantoor... en twee monteurs hebben onmiddellijk alle technische problemen opgelost. Alles doet het weer, tv, telefoon en internet. Hiel Terpstra onderhandelt nu met KPN over een redelijke schadevergoeding. En Superman houdt u op de hoogte van de uitkomst. Ik had het net over de Blues Brothers en die film... waarin uh, Aretha Franklin zou optreden met respect... maar het was het andere nummer, Think. Anne Bakema belde erover. Anne, je hebt volstrekt gelijk. Ik moet mezelf toch beter controleren. Ik lijk KPN wel. Maar het wordt hier wel sneller hersteld. Le Mondial... Oh, de automobiel. Ik hoorde namelijk een, een, een trekzak. Dus ik dacht, hey, nou moeten we naar Parijs, maar daar gaan we zo naartoe. Nederland raakt verdeeld in Randstad en de rest. De provincies hangen er maar een beetje bij. Dat stelt schrijver Marcel Meuring in NRC Handelsblad. En die verdeeldheid is ook terug te zien in de Nieuwe Tweede Kamer. De provincie haalde 32 zetels minder dan je op basis van het inwoneraantal zou verwachten. Ik praat erover met schrijver Marcel Meuring in de studio in Rotterdam... en met GroenLinks Tweede Kamerlid Bram van Ooyik in de studio in Amsterdam. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Marcel Meuring, schrok je van de uitslag van de verkiezingen? Ja. Waarom ja. dan? Uh, uh. Ik, ik, ik was er niet voorbereid. Ik, euh, ik zag een, een infographic in de NRC staan. En Kunt u nog ineens... iets dichter bij de microfoon komen? of lukt dat niet? Ja, ik doe mijn best. Ja, perfect. Ik, ik zag een infographic in de NRC staan en ik dacht ineens... Dat, dat kan toch niet, dat is toch wel een onwaarschijnlijk hoog aantal zetels... dat uit de provincie verdwijnt en het allemaal terechtkomt... in Noord- en Zuid-Holland voornamelijk dan. Um, en toen dacht ik, ja, dit bevestigt eigenlijk wel zo'n beetje... wat ik al, uh, al jaren denk, wat ik ook uh, om mij heen hoor van mensen... Um. Er zijn blijkbaar twee Nederlanden. Heeft u veel reacties gehad op dat stuk? Ja, ik heb uh, ontzettend veel reacties gehad. En van allemaal mensen uit de provincie. <gavinden anders adED> mensen die zich daarin herkennen? Ja, ja, ja, ontzettend veel praktische voorbeelden ook. Maar ook uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen die blijkbaar dat gevoel herkennen. Noem eens dat uh, eens één uh, praktisch dat, voorbeeld. Uh ja... Uh, uh, uh, uh... Uh, iemand die in een landelijke uh, vereniging uh, zit, uh, uh, daar voorzitter van wordt... Uh, altijd vergaderingen gehad in Utrecht... en dan besluit de, de, de, de secretaris bij hem langs te komen in het noorden... en die zegt, is half twaalf goed genoeg voor u? En dan vraagt die nieuwe voorzitter, als ik naar Utrecht kom, hoe laat beginnen we dan? Nou ja, dan wordt er natuurlijk ja. gewoon om negen uur begonnen. En dat, is, dat, he, dat zijn van die kleine dingetjes, dat is, ja, je kunt het kinderzinnen noemen... maar ik, het, het, het is wel aan de orde van de dag en het is uh, zoals mensen het ervaren... Bram van Ooyek, grachtengordelpartij wordt Goed Links wel eens genoemd. En inderdaad, u woont met z'n vieren, alle vier de Kamerleden in de Randstad, toch? Uh, ja, er wonen er twee in uh, Amsterdam. Niet in de grachtengordel, maar wel in Amsterdam. Ja. En uh, twee in Den Haag, waaronder ik. Dus dat klopt wel, wat Marcel Muren constateert. Nou, dat er, dat er veel Kamerleden, uh, relatief veel Kamerleden in de Randstad wonen, dat klopt uh, absoluut. Toen ik. Uh, uh, gekozen werd op uh, uh, 12 september... stond er in mijn uh, woonplaats uh, Veenendaal in de Rijnpost, het Huis-en-Huisblad... van Veenendaler gekozen in de Tweede Kamer. Toch oh. nog. En dezelfde dag stond in de Volkskrant... dat er een nieuwe grachtengordelpartij... met zijn vertegenwoordigers in de Kamer was gekozen. Dus ik vond dat zelf wel grappig eigenlijk. Omdat dat natuurlijk aantoont... en ik, ik heb het stuk van, van Marcel Meuring uiteraard gelezen... met ontzettend veel plezier. Ik denk wel dat hij iets aan de orde stelt... wat goed besproken moet worden. Maar het toont wel een beetje aan dat je... Nou ja, zeg maar dat het een relatief probleem is. Uh, Hoe zo uh, relatief? Want nou ja, bijvoorbeeld onze fractievoorzitter uh, uh, Jolande Sap, die nu in Amsterdam woont, die komt uit uh, Venlo. En, ja, maar ze uh, die woont er niet meer. In... Nee, ze woont er niet meer. Nee, want ze wil uh, vanuit Venlo niet elke dag op en neer naar uh, Den Haag moeten rijden. Dat is natuurlijk bij... ook niet hoeveel. Je kan natuurlijk vier dagen in de week gewoon in Den Haag zitten. Maar ja, we zijn ervoor dat mensen dicht bij hun, uh, hun uh, werk gaan wonen. Het is wel belangrijk dat ze de belangen vertegenwoordigen, niet alleen van de stad of. Uh, de randstad of de stad waar ze wonen, Meneer daar Meuring, mag je Kamerleden... Eh, kamerleden hebben dus kennelijk een regio verleden. Hè? Daar houden ze wel degelijk rekening mee, zo te horen. Zeker. Ja, ik weet niet of ze er rekening mee houden. Dat zal wel zo zijn. Maar waar het mij om gaat, is dat je ook een zekere band onderhoudt... met de, uh, ja. uh, de plek waar je vandaan komt. Um, en dat uh, kan bijvoorbeeld betekenen dat je, daar, uh, dat je daar wel je huisadres hebt. En dat je door de week in Den Haag bent. En dan snap ik ook wel dat het een ontzettend gedoe is om vanuit Venlo naar Amsterdam te komen. Uh, maar dat, dat komt, natuurlijk, mee, ook, dat komt nou. natuurlijk ook omdat die verbindingen zo verdomd slecht zijn naar de provincie. Ja, beter dan um, Eindhoven overstappen en je bent zo in Den Haag. En ook in Amsterdam. Ja, ja, ja nou ja. Het is, het, ik, ik, ik weet dat het in ieder geval altijd mogelijk is geweest. En ik ken uh, voorbeelden van Kamerleden en zelfs ministers die uh, in hun oorspronkelijke woonplaats. Blijven ja. wonen. Um, dus ja, het, het is wel mogelijk. En, en uh, ik, het, het argument dat, uh, dat je ergens vandaan komt. en nu alweer 20 jaar of 30 jaar uh, uh, in Den Haag of in Amsterdam woont. dat vind ik niet zo krachtig. omdat je op een gegeven ogenblik toch het contact verliest met wat daar gebeurt. Je zit er niet om dat alleen maar te vertegenwoordigen. Maar het is wel van belang dat je daar een beeld van hebt. En dat komt niet alleen in de vorm van rapporten... dat je volgens mij... U, heeft, dan ook, u verliest het contact met Veenendalen, de Venendalen. Nou, dat is zeker niet waar, hoor. Want uh, ik heb daar nog familie <gijf> en die bezoek ik heel regelmatig. En zolang de Rijnpost nog over mij schrijft als een Veenendaler... dan ben ik daar trots op en dan verlies ik dat contact <gijf> zeker niet. Maar praat maar, u ook met Veenendalers behalve met uw familie? Als, als, zeker doe ik dat, want wij hebben bijvoorbeeld ook... en he, nou, dan heb ik het over mijn eigen partij GroenLinks... wij hebben ook in Veenendaal, zoals in al die andere steden en, en uh, gemeenten, hebben we natuurlijk afdelingen. En daar zitten mensen die lokaal actief zijn. En ja, dan komt u dan eens in de vier jaar. En ik kan u verzekeren, nee, ik kan u verzekeren en ik kan ook meneer Meuring verzekeren... dat die mensen ook wel degelijk heel erg voor zorgen... dat wij in Den Haag nooit vergeten... wat er daar in die regio en in die plaatsen speelt. Dus de, de, onze eigen partijmensen, uh, om het maar zo te zeggen... die zijn er als de kippen bij als ze het idee hebben... dat wij het belang van hun gemeente of hun... Regio of hun stad uh, uh, vergeten. Dat Geloof kan u dat, ik uit eigen Mellin? ervaring zeggen. Nou, ik, ben, ik ben overtuigd van ieders goede wil en ik, ja. ik geloof ook ongetwijfeld dat, ze, dat, uh, dat, heel, veel, <laughs> dat heel veel mensen een, een band blijven onderhouden met de plek waar ze vandaan komen. Maar dat neemt niet weg dat er ondertussen 32 zetels uit die, ja. uh, uit die buitengewesten verdwenen zijn. En ik zeg niet dat, uh, uh, hè, dat we nou een soort districtenstelsel moeten, maar ik vind het jammer dat dat niet meer zo is. En ik vind het ook een teken aan de wand. Het komt misschien en... ook door de teleurgang van het CDA. Ja, er is wat meer te lorgen gegaan. GroenLinks bijvoorbeeld ook. Uh, uh, ja, maar die wonen uh, toch allemaal in... Uh, wij waren altijd uh, al een groenstandspartij. Uh, uh, uh, ja, ja dat, dat, tuurlijk, dat zal wel zo zijn. Maar ik denk ook dat het, dat het, dat het een symptoom is. Ik denk ook, en dat, zo wordt het ook gevoeld in de provincie. Dat merk ik, dat, dat, dat, dat lees ik ook uit al die e-mails die ik gekregen heb. Het idee dat de provincie niet echt goed meer gehoord wordt. En het, het is breder. Hè? Het is ook het beeld dat wij in de Randstad... Ik woon zelf in Rotterdam. Dat het beeld dat wij in de Randstad hebben van de provincie als een soort vaag onbekend gebied, dat, uh, dat komt ook nauwelijks aan de orde. Meneer Meuring, u bent zelf ook fout. En waarom ik, ben ik ben... fout? Omdat u in Rotterdam bent. Oh. Ja, dat is niet helemaal mijn schuld. Kijk, daar heb je het al. Ja, hoezo niet? U komt toch terug... Ja, dan moet, ik, ja dan, zou, dan moet ik eerst een flink aantal familieleden daarvan overtuigen. Maar ik, ik, ik, kijk, het feit dat je in Rotterdam woont wil niet zeggen dat je er niks over kunt zeggen. Dat, uh, ik, ik kom nog regelmatig in, mijn, uh, in de streek waar ik ben opgegroeid. En dat is een van de redenen waarom ik hier ook over wilde schrijven. Omdat ik merk dat mensen daarover denken. Ja. Meneer Van Ooyek, andere partijen houden er rekening mee. Hè? Jacques Moenas van de PvdA bijvoorbeeld, die verhuisde bij de vorige verkiezingen ja. naar Groningen zodat die kieslijst juist niet al te randstedelijk werd. Dat ja. lijkt me een ja. goed idee, ook voor meer partijen. En dat heeft ook wel weer tot rare situaties geleid... dat mensen inderdaad een postadres hebben... zoals meneer Meuring, geloof ik, net al suggereerde, ergens ver hmm. weg. Of ja, eigenlijk helemaal niet ver weg, want Nederland is een heel klein land natuurlijk. Maar daar dan eigenlijk weer te weinig zijn. Dus het, het, je moet eigenlijk proberen... en, en in die zin heeft, heeft het artikel van de heer Meuring natuurlijk wel een goed punt... Uh, geagendeerd. Wat is Gaat... dan het goede punt? Het goede noemen? punt is dat het, er, dat het belangrijk is dat volksvertegenwoordigers... niet alleen opkomen voor de belangen van de plaats of de regio... waar ze toevallig wonen, maar dat ze een brede uh, uh, opvatting... over het volksvertegenwoordiger zijn aan de dag leggen. En als, dat niet, en als dat niet gebeurt, en dat moet eerlijk gezegd nog bewezen worden... de Kamer praat heel vaak over, uh, laat ik zeggen kwesties van voornamelijk regionaal belang... als dat niet gebeurt, dan is die volksvertegenwoordiging... niet meer representatief voor Nederland. En dan is er een probleem. En ik denk dus zelf eerlijk gezegd... dat dat niet zo heel veel te maken heeft met waar je woont. Nou, meneer Meuring, aan u het laatste woord. Ja, ik denk ook niet dat het te maken heeft met waar je woont. Maar ik denk dat het te maken heeft met uh, uh, uh, uh, waar je uh, uh, uh, wilt wonen. Dus uh, uh, je kunt wel naar Den Haag verhuizen als je eenmaal verkozen wordt in het parlement. Maar waarom zou je niet gewoon in het weekend in die plaats zijn waar, waar je gekozen bent? Dat, uh, om, om, om, om die plaats, die regio, die provincie uh, goed te kennen. Om te weten wat daar speelt. En ook om het, de mensen daar het idee te geven dat zij iemand in Den Haag hebben. Want dat hebben ze echt niet als je uh, uh, naar Den Haag verhuist en daar fulltime bent. Hartelijk dank. Schrijver Marcel Meuring en GroenLinks Tweede Kamerlid Bram van Ooyek. Hey, daar is die weer. Le Mondial d'Automobile, oftewel de Parijse Autosalon, die is begonnen. Eén van de hoogtepunten voor de autoliefhebber. En onze man Wim Oudewernik is natuurlijk van de partij als echte autoliefhebber. Goedemorgen Wim. Bonjour. De... Hangt er een beetje een feeststemming daar in Paris? Nou, ja. door, ja. uh, wanneer je door de gangpaden loopt, je ziet alle fans en je hoort alle muziek en alles roezen dan is het uh, een tentoonstelling als altijd. Maar praat je met de mensen, dan is het een, uh, een diep droevige gebeurtenis eigenlijk. Want ja, ik geloof dat sinds de Tweede Wereldoorlog de auto-industrie niet zo slecht heeft voorgestaan in Europa. Ja, hoe komt dat? Wat gebeurt er allemaal? Nou, uh, ja, de, de, de verkoop in met name Zuid-Europa, die blijft maar inzakken. Uh, sinds 19, 2007 is nu 25% van de, de verkoopvolume verloren gegaan. En dit jaar dacht men, nou, met min 3% komen we wel, maar dat wordt natuurlijk dus ook weer min 8, min 9%. En volgens uh, renault topman Tavares die ik uh, net gesproken heb, die zegt, uh, de bodem is nog niet in zicht. En voornamelijk ook Renault en juist die Franse merken hebben het heel zwaar, hè? Uh, Renault uh, gaat nog, maar PSA, Peugeot, Citroën zit echt heel diep in de problemen. Die verliezen al anderhalf jaar elke maand 200 miljoen euro. Dus dat geld, dat, uh, ja, dat spuit eruit, zo gezegd. En uh, ze hebben inmiddels wel wat, uh, wat uh, tafelsilver verkocht. Maar dat is uh, de, volgens financiële expert niet, misschien niet eens genoeg om, uh, om die leegloop van het geld uh, op te vangen. Peugeot zelf zegt, we hebben nog 9,5 miljard financiële garanties voor de komende tijd. Maar het moet natuurlijk wel ophouden, dat verlies. En hoe komt het dat het met Renault dan nog een beetje gaat? Nou, Renault die heeft een, een, een iets, iets betere, betere structuur waarschijnlijk met, met zijn productiefaciliteiten. Uh, PSA heeft gewoon één, maar waarschijnlijk twee fabrieken te veel. De PSA is een beetje te laat begonnen met het, uh, met het reorganiseren en het samenvoegen van, uh, van uh, uh, zeg maar, uh, kantoren en, en uh, bureaus in het buitenland. En ze zijn ook wat later op gang gekomen in China en Zuid-Amerika. Ja, En al die dingen bij elkaar, uh, die maken dan dat wanneer de verkoop ook nog dramatisch inzakt, uh, dat het ineens misgaat. En zie je die malaise, zie je die terug op de show? Nou, dat is het punt. Je ziet dat niet. Zelfs bij Peugeot en Citroën is het optimisme wat betreft de producten enorm. Er staan ook goede producten. Opel en andere grote verliesgevende partij, die heeft ook nieuws hier staan. De nieuwe Opel Adam, een auto de gelegenheid van de 150 jaar betaald van, van het merk van de familie Opel... hebben ze dat geïntroduceerd. Um, maar ja, het, het, het, ook daar een miljard verlies. Uh, het, het gaat met, uh, bij die merken soms met 18 en 20. Bij Ford zelfs met 30 procent per maand uh, dat de verkoop terugloopt. Dus uh, het, het, niemand weet waar dit eindigt. En het herstel zal uh, misschien pas in 2014... maar waarschijnlijk in 2015 echt gaan inzetten. Maar het ligt in zijn algemeenheid niet aan de kwaliteit van de auto? Auto's. Het, het is echt de zuidelijke markt. In, in Italië is de autoverkoop in augustus met 40% ingezakt. Dus Toch zijn de auto's goed, bedoel ik, Wim? Ja, dat wel, ja. Da daar ligt het niet aan. Maar de, de consument koopt niet. Ze houden de hand op de portemonnee in Nederland een beetje, maar in zuidelijke landen helemaal. Want ze hebben gewoon geen geld op het om die uit te geven. Nou gaat morgen die show open voor publiek. Wat is de grote publiekstrekker? Ja, dat is ja, eigenlijk een Duitse publiekstrekker, de nieuwe Volkswagen Golf. Uh, dat is een, een, een auto die natuurlijk de bestverkochte auto van Europa is en die maakt zijn uh, publiekste debuut hier. Maar uh, bij, uh, bij, bij Renault staat er een Clio, een auto in het goedkope segment. Uh, het uh, het B-segment ontworpen door de Nederlander. Laurens van der Akker zit een Nederlands tintje aan. De auto is goed ontvangen hier, als je zo om je heen hoort. Uh, Citroën heeft uh, van die, zeg maar die luxe DS-lijn nu ook een cabriolet neergezet. Uh, iedereen heeft, heeft wel iets. Uh, het, is, uh, het is een belangrijke show wat nieuws betreft. Wim Oudeweerink, heb je vanavond nog plannen Wim? Uh, vanavond ga ik naar huis, maar... Uh, je gaat vanavond net... naar huis? Het is net zo gezellig als in Maastricht, de het is hier veel groter. Hè? Maar wat voor muziek hoor ik dan nu? Uh, ik denk dat die bij jullie vandaan komt, maar uh, <laughs> aan alle kanten komt hier muziek uit de, uit de, uit de stand. Want uh, ja, we proberen toch een beetje feest te zetten. Muziek uit de Moulin Rouge. Echt een kankan. -kan. Wim Oudewerling, volgende week is hij er weer. Wat valt er te buizen vanavond? Twan Huis ontvangt in zijn college tour violiste Janine Jansen. Die is na haar burn-out weer helemaal terug. Om vijf voor half negen op Nederland 3 die College Tour. De schaduwzijde van Maxima's microkrediet. Dat is de titel van de aflevering van Reporter International. Prinses Maxima zet zich namelijk wereldwijd in voor dat microkrediet. Kleine leningen die de armen in staat moeten stellen een eigen bedrijfje op te zetten. En inmiddels gaat er jaarlijks zo'n 70 miljard dollar in om. Maar kredietverstrekkers zijn soms meer geïnteresseerd... in het maken van winst dan in het welzijn van hun cliënten. Ze berekenen woekerrentes die oplopen tot ver boven de 100 Leningen worden te gretig verstrekt... waardoor de armen schuld op schuld stapelen... en alleen maar dieper in de problemen komen. Reporter International op 10 voor half tien op Nederland 2. Klaas Drupsteen, zo meteen met Lunch. Ja, we gaan het onder meer hebben over Paul de Leeuw. Documenteren over hem. Gaat bijna imprimeren. En stand.nl natuurlijk, mediaforum en dat soort zaken. En welke stelling, weet je die al? Dat nou, gaat over de wachtlijsten, dat die ook nuttig kunnen zijn... in het kader van bezuinigingen. Zometeen dus lunch op deze zender. Surf naar Gids.fm. En een heel goed weekend allemaal. Morgen, in Breed. De politieke stand van het land. En de wensen voor de formatie. Ik vind dus niet dat we hier moeten gaan zitten formeren... over liberale beginselen. Liberalen zijn toch relaxter. En socialistische opvattingen. Ik ben ook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 Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. .nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Nieuw, de Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen en oormijt, en spoelwormen en floeien.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 Macro. derft vaatwasstips. Twee zakken voor 14,99 euro. Dit is Radio 1.